Annette Schut met het NOS-journaal. Vier politiemedewerkers van het Korps Midden-Nederland... hebben zich mogelijk discriminerend uitgelaten op sociale media. De politie zegt dat drie van de vier medewerkers... per direct uit hun functie zijn gezet en met verlof gestuurd. Ze stuurden de berichten op X, het vroegere Twitter. De berichten van de medewerkers kwamen gisteren aan het licht...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 Het ontbreken van zo'n verbod leidt volgens hen tot frustrerende situaties. Zo werd gisteren in Zaandam een lading drugs gevonden ter waarde van ruim 6 miljoen euro. Ook nam de politie veel grondstoffen in beslag, maar die moesten terug naar de eigenaar. De Britse politie deelt in Londen flyers uit bij een pro-Palestijnse betoging. Daarop staat wat er wel en niet mag tijdens de mars. Het gaat volgens The Guardian onder meer over racistisch taalgebruik, wat niet mag. Ook is openlijke steun aan Hamas niet toegestaan. Politie hoopt met de actie absolute duidelijkheid te geven over wat strafbaar is en wat niet. Volgens de krant zijn er 1500 agenten op de been. Bij de demonstratie worden duizenden betogers verwacht. Max Verstappen begint de laatste race van de Formule 1-seizoen vanaf pole position. In de vrije trainingen in Abu Dhabi had hij moeite met zijn auto, maar in de kwalificatie was hij het snelst. Charles Leclerc en Oscar Piastri beginnen morgen vanaf de tweede en derde plek. Het weer verspreid over het land vallen er buien, lokaal met hagel. Vannacht op de meeste plaatsen droog. In het oosten is er kans op vorst. Ook morgen regen, vooral in de middag. Het wordt een graad of acht.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 wil je lekker met Jouw, jouw zwarte tenen draaien in het rond, lange haren zweven. Zo, en dan zitten we gewoon, aan, uh, ja, gewoon een beetje te kletsen. Zo, ik zou zeggen allemaal een hele goede middag. Hier is die weer ondergetekende Fred Heij. En dat allemaal bij, uh, ja, hoe kennen het ook anders? Zierwem Zandvoort met Entertainment for You. En uh, wij gaan uh, lekker uh, naar de, het volgende plaatje. En dat is Elvin Stardus en hij heeft over Pretend. Pretend you're happy when you blue. It isn't very hard to do.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 If you sing this melody, you'll be pretending just like me. The world is mine, it can be yours, my friend, so wide open. plaatje draaien en daarna gaan we eventjes... Uh, ja, wat, uh, wat gletsen hier in de studio... met uh, Kim Lee Hennebon. En uh, ja, ik zou zeggen, blijf er lekker bij. We gaan... Uh, even kijken hoe Ja, Ben doen we. ja We doen Ben -Hardo. En hij uh, heeft het over... Ja, doe het dan. Maar het langzaam afkoelt En het mooie van het leven Dat glijdt ongemerkt Langs je heen Door familie en vrienden omringd jij je dan nog Alleen voelt En de dagen en weken dreigen zich kleurloos aanheen Weet dan dat na een tijd iedere pijn ook slecht, verzamel dan al je moed, eens komt alles weer goed. Dat was hij dan, Bernardo. En uh, ja, over een aantal weken is hij uh, hier in de studio aanwezig natuurlijk. Maar vandaag is het uh, ja, Kimberly Hennepan. Kimberly, een hele goede ja, middag nog, hè? Ja, middag is het ja, zeker ja, nog. Ja, ja, ja, goedemiddag. Het wordt wel donker. Maar, uh... <laughs> ja, ja, voor het gevoel is het uh, inderdaad de avond, maar goed. Uh... Ja, donkere avond voor kerst. Ja, nou ja, hou je ervan van de kerst of... Uh... Ja hoor, ik hou van kerst, ik hou van paas, ik hou van iedereen. Dus. Oh, okay. ja. Ja, ja, dat is makkelijk. Dat is heel makkelijk. Hé, <laughs> hey, maar uh, ja, jij, jij bent hier uitgekomen met uh, een nieuwe, nieuwe single, De kater komt Later. Ja. En um, maar ja, daarvoor had je natuurlijk uh, een beetje alleen. Een beetje ja. alleen, ja. <laughs> Volgens mij heb ik je toen uh, telefonisch gesproken, als het goed is. Ja, klopt, ja. ja, ja, ja. Ik ben hier uh, inderdaad uh, nog niet geweest. Nee. Hey. Nou ja, welkom. Dankjewel. Hey, nou ja, je hebt een goede rit gehad hier naartoe. Het is bijna een, ja, thuis, thuisgrond, zeg maar. Ja, het is een kleine uurtje. Het is niet ja, ver weg. En het, dacht, niet ver. het was waar droog onderweg. Ja, nou, ja. Dat, dat is sowieso wel een wonder. Ja. Hey, maar vertel eens eventjes over, over deze single. De Kater komt later. Hoe uh, is dat ontstaan? Is, uh, zat je in de kroeg en uh, dacht je van... nou? <laughs> uh, nou, ik zat niet in de kroeg Meestal sta ik in de kroeg hè? Ja. Maar nee, dit nummer had ik al een tijdje in, me, in mijn hoofd En ik vond het gewoon een leuk, vrolijk melodietje Het is een uh, oud nummer uit 1967 Van Cindy en ja, ik dacht, hier moet gewoon een leuke Nederlands-talige tekst opkomen. En uh, ik had telkens al een paar zinnen in mijn hoofd. De kater die komt later, daar was ik telkens aan het zingen. En ik had al een aantal zinnen, en, maar ik kwam er niet echt verder mee. Dus ik had zoiets van: uh, Ik moet dat Tony Anderson even vragen. Want dat is de schrijver van uh, Viva, Vino en Champagne. Ja. Dus Tony heb ik gebeld. Ik zeg: Tony, je moet me helpen. Ik heb een superleuk nummer op het oog. Er moet een tekst opkomen, een Nederlandse tekst. Ik heb een aantal zinnen. En ik zeg: Jij moet me even aanvullen. Dus hij heeft uh, me geweldig aangevuld en uh, binnen een dag was het eigenlijk klaar. En uh, ja, toen hadden ze iets van, nu moet het nummer naar Jeroen Dirks hebben, want dat is mijn vaste producer. En ja, er moet natuurlijk een leuke 2023 versie van gemaakt worden. Ja, Lekker ja. voor de Nederlandstalige hits. En uh, ja, dus uiteindelijk is hij geworden zoals hij nu is. De kaart ja, die komt later. Ja, het is in ieder geval een, een mooie feestplaat. Zeker, ja. ja. Echte, echte kroegenstampers heb ik altijd, maar Ja, dankjewel. Ja. Ja, het is er ook, uh, ja, als ik hem live doe, en natuurlijk de oktoberfeesten allemaal gehad. Ja. en uh, Ja, het is gelijk Polonaise gehad, hè, erin. Ja, want, uh, even kijken, want, uh, hij is nu, even kijken, een maandje uit? Twee maanden. Van uh, de 27 september is hij uitgekomen. Ah, oké. Okay. Ja. En, uh, nou ja, jij, jij stond dus gewoon achter de bar en je dacht van uh, de kater, de kater die komt later. De kater die komt later, <laughs> ja. Moest <laughs> nou, dat voor, natuurlijk wel een beetje nette voor... tekst worden. Ik ben natuurlijk toch een, een vrouw... en ik had het ook niet ja. echt over zuipen en vreemd gaan uh, nou, die, zingen, dacht ik. Ik bedoel, He? die kerels zijn wel wat gewend toch daar dan? Jawel, <laughs> absoluut wel, ja. Hé, hey, maar um, ja, dat, dat andere nummer uh, wat je ervoor had... een, een beetje alleen... Ja. Uh, is, de, is dat uh, ook uh, gewoon achter de bar ontstaan? Of? Nee, nee, ik had al een tijdje contact met Leo Fluit. Dat is, uh, hij speelt ook in de band... Uh, hoe heet ook alweer? Flair heet die. Dat is een echte kermisband. Een hele oude kermisband eigenlijk al. En ik hoorde hun dit nummer spelen. En Het is eigenlijk een oud nummer van Kenyon uit Volendam... Maar ik vond het zo'n leuk nummer. Gewoon lekker vrolijk. En dat past natuurlijk wel bij me. Gewoon lekkere vrolijke nummers. En ik zei tegen Leo, mag ik dit nummer ook voor jullie zingen? Heb je dat hier toevallig een band van de orkestband? Hij zei, ja natuurlijk mag je die hebben. En hij zei, maar waarom ga je hem niet uitbrengen? Het is zo'n leuk nummer ook voor jou. Dus dat hebben we vorig jaar samen met Leo van de Fluit gedaan. Oké. Ja. Ik, uh, ik denk dat we die eerst gaan luisteren en dan Leuk. straks de andere. Ja, dankjewel. <laughs> Yvonne Hennepan en... Uh, of Yvonne... Kimberly. Kimberly. Kimberlie. Kimberlie. Gedaante <laughs> verwisseling. <laughs> en een beetje alleen. <laughs> Wat je doet Je carrière loopt Als een trein. Je wordt benijd Om je persoonlijkheid Zoals jij het zegt ons allen. Er een die telt. Je wordt slapend rijk, woont in. Een... eventjes een naslag op het drumstel. Ja. Hé, hey, een beetje alleen, ja. Wel een vrolijk nummer eigenlijk. Ja. Ja, want als ik, als ik dan de, de titel zie, dan zou je eigenlijk meer denken aan een bellet. Het is wel een zware tekst, ja, een beetje alleen. Maar het is een beetje alleen, ja, dat geldt natuurlijk toch wel voor heel veel mensen. Dat je toch wel eenzaam kan, kan voelen. Ja, want is, is, is deze in, in coronatijd ontstaan? Of? Uh, ja, ja. Eigenlijk wel. Ja. <laughs> ja, maar ik hou niet van hele dramatische nummers eigenlijk. Want mensen vragen eens vaker allemaal me van... Uh, Goh, zou je niet eens een keer een ballet willen of zoiets? en Nou ja, dan is het weer zover tijd voor een nieuwe single. En dan denk ik van, ja, dan wil ik eigenlijk toch weer meer vrolijkheid. Dat, is, uh, dat past toch wel beter bij me. Ja, daar voel je je eigen beter bij. Ja. Ja, maar ja. goed, uh, af en af toe dan... Uh, een ballet is ook nooit weg natuurlijk. Een goede ballet dan. Een goede ballet, ja, ja. ja. ja. Maar ja, daar dat zeg je wat. Hè? Wat is een goede bellet? Ja, als hij aanslaat. <laughs> als hij aanslaat, dan heb je ja, een goede bellet. Nou, laten we weten wat aan gaat slaan. Dan uh, komt er misschien ooit nog eens een bellet. Ik bedoel... Uh, heb, jij wat, uh, heb jij wat met, uh, met kerstnummers? Uh? Nee, ik, ik zing er wel een paar. Maar uh, eigenlijk was ik altijd thuis al met kerst. Voor het uh, gezin en voor de kinderen. En... De laatste jaren zing ik wel met kerst, uh, maar dan uh, zing ik er een paar. <lacht> niet avondvullend. Ja, nou ja, oké. Okay. <lacht> nee, maar ga je, ga je eventueel zelf ook nog eens een kerstnummer opnemen? Of, of denk je, uh, dat ga ik, uh, ga ik never nooit niet doen? Misschien, misschien als ik ooit de loterij vind... dat we dan tussendoor een kerstnummertje doen. Maar nee, ik heb, mijn volkeur gaat toch uh, een twee keer in het jaar... gewoon een leuke single uitbrengen. Nou ja, maar goed. Ja. He, de, he, er zijn uh, produsjes genoeg die uh, misschien zeggen van... Uh, nou ja, he, ja, ik wil maar ja wel een kerstnummer opnemen. Nou, dan, uh, dan mogen ze altijd komen natuurlijk. Ja, ja, Absoluut. Ik ja, weet het nooit. Ja. Ik bedoel, uh, het is een weer, uh, weerwaar van uh, artiesten. Dus ja, ja. Uh, ja. He, daar hebben we het net eventjes over... Uh, ja, we zien eigenlijk door de bomen het bos niet meer. <laughs> maar nee, er zijn er maar, heel veel op ja, het moment. Maar goed, uh, ja. je, we hebben natuurlijk uh, muziek genoeg. En uh, ja, voor ja. ieder wat wil. Wat dat betreft natuurlijk, ik natuurlijk toch wel een gouden tijd gehad. Dus ik zit nu 37 jaar in het vak. Ja. En uh, ja, ja we natuurlijk heel wat gezien en uh, afgezongen in heel het land. En, en in Duitsland. En, uh, ja. ja. De Oostenrijk nog geweest met de apere ski. Dus wat dat betreft wel gouden tijden gehad. Ja. Ja. Nou ja, dat, ik bedoel, die zijn er nog steeds wel, die apere en, <laughs> Oh, zeker weten. Alleen nou ja, net ja, ja, wat je zegt, dat de aanbod is gewoon en, op het moment gewoon zoveel. En, en, en wat je net zegt, Oktoberfest en zo. Hè? Dat, ja. Uh, ja, ik heb er ooit eens eentje mee mogen maken. Nou, dat, de kaarten komt later. Ja, had je wel je lederoos aan? Nee, ik, ik was gewoon in normale kleding gegaan. Ja, nou, dat kan eigenlijk niet, hè? Oktoberfest? Nee, maar het was, eh? het was trouwens in Duitsland ook nog. Ook dat nog? Ook dat nog, ja. Had je wel een rijpje echt, shirt aan of ook niet? Nee, ook niet. Ook niet? Nee, nee, nee. Nou, volgend jaar maar over doen. Nee, ik denk, ik zal zo even kijken wat het is eigenlijk, want uh, ja. Had je dat echt nog nooit meegemaakt, Oktoberfest. nee, nee. Nee, oh, het dus, is geweldig. Nee, dus we gingen even met een paar maten gingen we daar uh, kijken. En, uh, ja. ja. Wat is het? Uh, nou ja, toen kregen we een bieren bier voorgeschoteld. Grote pullen. Hulle Een ja, behoorlijke grote. Ja, ja of, dat, dat drinkt niet lekker, moet ik zeggen. Want uh, het bier is al dood voordat het uh, überhaupt erop is. <laughs> dus, <Ja. laughs> nou, maar volgend jaar voor de herhaling vatbaar of... Uh... Nou, ik, ik ben uh, wel in voor de feestje, maar uh, ja. niet meer zo... Uh, en nog even, is dat hier de Zandvoort? Hebben ze hier wel bierfeesten, oktoberfesten? Of? Uh, volgens mij hebben ze hier wel een soort van oktoberfest, maar ja? niet echt uh, uh, te vergelijken met... Uh, München en dat, dat soort... Nee, nee, Oostenrijk en dat soort dingen. Nee, nee. Zo, uh, zo hard gaat het hier niet, in ieder geval... Oh, drinken kunnen ze volgens mij overal uh, wel, hè? Ja, ik bedoel, cafés ja. zijn er zat. Dus uh, de ik ja. hier, oh, uh, uh, ja, die doet het altijd uh, prima, ja. iedere zomer weer. Dus, uh, Gezellig. Nee, dat gaat allemaal goed. Hey, um, maar wat kunnen wij uh, van uh, Kimberly Hennepman uh, man, uh, nog meer verwachten eigenlijk de komende tijd? Uh, nou, gewoon lekker doorgaan zoals ik nu bezig ben. Uh, ik heb, uh, wanneer was dat, twee maanden geleden meegedaan aan het Regio Songfestival van Noord-Holland. Toen was ik bij de laatste acht en daar moest weer, er was weer een stemronde en dan moest je weer bij de laatste drie komen. En dat moest dan ook weer met een eigen nummer. Ik had het meegenomen met een eigen nummer. Uh, dat was wel dertig jaar oud geloof ik. Maar toch vonden ze het leuk genoeg uh, dat ik bij de laatste acht kwam. Uh, helaas heb ik het niet gered, want uh, ja, stemmen is natuurlijk altijd een moeilijk iets uh, ja, tegenwoordig. Ja. Uh, maar dat nummer wil ik toch wel volgend jaar gaan uitbrengen. Het is wel een heel leuk nummer. En dan gaan we dus een heel nieuw jasje steken. En, uh, dus uh, dat komt er zeker volgend jaar aan. En voor de rest, ja, gewoon lekker blijven zingen uh, op alle feesten. Maar dat, dat is wel een nummer wat binnen de deur is gebleven? of? Uh, binnen, ja, die, staat, uh, die de staat dus nergens op. <laughs> nee, nee, maar goed. Uh, Oké, okay. dus die kunnen ze niet ergens op YouTube. Nee, uh, nee het uh, moest echt een nummer zijn... Uh, meekomen die nog nooit was uitgebracht. Dus ook niet op YouTube uh, of uh, Spotify zou staan of zo. En, uh, dus, maar dat is misschien een hele leuke voor volgend jaar. leuke opvolger. Oké. Okay. En uh, je hebt een eigen YouTube-kanaal of niet? Nee, ik ben heel slecht in social media. Uh, <laughs> <Dat> is... Facebook? <laughs> ik, Misschien is wat voor Annette. Ik heb Annette mee. Dat is voor de manager. Is dat. Die is misschien heel handig met de Facebook en dat soort dingen. Ja, ja. Dus mocht je je geroepen voelen of iemand anders? Van, ja, uh, ik uh, wil er wel een beetje op peppen voor je. Nou, ik voel me... Ja, nee. Ja. Maar goed, ik bedoel, ja, social media... Is, is heel belangrijk. Is, is, is, is, is, ik weet het. Vandaag de dag is het, uh, ja. Ja, ja. Eigenlijk wat je vroeger had in kranten en... en, en ja, absoluut. Ja. Op, op televisie. Uh, ja, vroeger was er niet veel, erg veel meer. Nee, ja, nee, ik, ik weet het. Ik, ik schaam me ook rot, want ik zou veel meer daarmee moeten doen. Eigenlijk als je zegt, eigen YouTube-kanaal. En op, met, met Spotify, dat soort dingen. Daar zit ik eigenlijk ook niet. Tenminste, mijn singles wel. Maar zelf kan je er ook zoveel mee doen... om toch ja. weer hoger op te komen in de picture. En Ik ben er zo slecht in. Ja. Of je wil niet in de pictures, dat kan je ook. <laughs> nou ja, ik wil gewoon lekker doen wat ik nu aan het doen ben. Gewoon lekker ja. zingen, feest maken. En uh, dat mensen genieten van je muziek. Dan gaan we eventjes uh, naar de kater. Komt later. Dankjewel. Nou, geniet ervan. Ja. ja als, uh, nou, uh, je hebt wel een grote als, kater als, als, van als, uh, zo. Als Kimberly heb heeft, nou al een kater. <laughs> ja. Als, als, kom, uh, ja. <laughs> nou, dan komen Is waar, want een avondje goed stappen, dat valt soms heel zwaar. Merk er niks van in de kroeg. Nog eentje schat en dan stop ik ermee. Dan gaan we lekker naar huis. Maar voor je weet zit hij jaar nummer twee. Dus jij bent voorlopig niet daar. Voelt het ochtends. Vroeg. Zo, en dan zitten we een beetje te gletsen. Gelukkig neemt de muziek er een klein beetje over. <lacht> ja, ja, we zaten zo te gletsen en eigenlijk niet op te letten, want het, is, ja, het wordt behoorlijk druk hier uh, in de studio. Ja, het gaat en, zo maar door, hè? Ja, dat gaat allemaal door. Ja, hey, maar. Um... Sta jij nog op festivals uh, aankomende uh, nou ja, periode eigenlijk? Uh, is, uh, nee, link, niet, uh, niet echt op uh, festivals komende periode. Ik uh, zit wel weer veel in het uh, mooie Zouderland. Daar zing ik in uh, hotels voor Nederlandse gasten. Dan ben ik uh, volgend week het ook weer te vinden. Uh, ik zit door de week veel in zorginstellingen voor ouderen. Een speciaal tarief heb ik daar ook voor. hoor. Ja, ja. Ik kom ook, ook heel graag feest. 65 plus uh, pas. Uh, 80 plus uh, oh, okay. <laughs> Ja, en ja, voor de Kordaan in Amsterdam sta ik morgen ook weer. Uh, ja, en voor de rest uh, gewoon leuke feestjes. Ook veel privéfeestjes tegenwoordig. Mensen die uh, jarig zijn. Jubileums, bruiloften. En ja, die mensen willen ook een feestje. En dan, uh, dat doe ik door het hele land door trouwens. Dan zit het ene moment, dan ben je helemaal van de helder. Dan zit je weer in Brabant. Dan zit je weer richting Arnhem, zit ik weer. Dus we maken wel aardig wat kilometers elke week. Ja, ja, dat, uh, ja dat als it zijn, ja, ik hoor uh, allerlei bijgeluiden. Ik denk, wat gebeurt er allemaal? Ik denk, het dak komt <laughs> naar beneden. Er gebeurt hier van alles ja. natuurlijk. Het dak eraf. Hey. Ja, nou ja, moet ook kunnen. Ja. Hey, maar, um, het dak ja, eraf, ik, moet dat kunnen? Ja, het moet kunnen, toch? Okay. Ja, ik bedoel, ik kom er vaak tegen in de groep. Ja. Ja, dus <laughs> de kaart komt zelf, hoor. Ja, daarom. Ja. Hey, maar um, ja, ik, ik heb ook nog wat, wat oude nummers voor je, van jou gevonden. En waren wel eens sinds weg. Ja, die ja. is toch nog steeds leuk. Dat was een van mijn favorieten ook. Want ja, Frank is dan mijn tweede man ook. Dat is ook ja. weer 25 jaar geleden hoor. Maar uh, die kwam ik ook tegen. Ik zat in een slecht huwelijk en uh, ook nog die ring om mijn vinger en dat had ik ook zoiets van. Dan kom je toch de ware liefde? Kom je dan tegen? En ja, waar een wil is, is een weg. Ja, dus daar is deze nummer. Uh, ja. Tenminste dit nummer door ontstaan, zeg maar. Eigenlijk wel, ja. gedachten dan. ja. <laughs> ja. Een heleboel mensen weten dat eigenlijk niet, maar daar uh, was wel echt. Het kan inderdaad dat uh, ja, ieder, ieder, Plaat heeft wel zijn verhaal natuurlijk. En, ja. uh, het kan ook zijn dat het uh, persoonlijk uh, uh, treft. Ja, zeker weten. Ja. Uh, we gaan hem eventjes beluisteren. Dankjewel. Maar de Willis is een weg. Kimberly Hennepman. Hennep bon. ja. <laughs> Alsof de hele wereld even stil stond Hij keek me lachend aan en ik verstonde Kreeg geen woord meer uit mijn mond Mijn blik gleed naar zijn hand Ik zag ineens dat stukje goud aan. Mijn allerliefste, Milonga, mijn corazon, Milonga blijf in mijn leven, Milonga stralend als de zon. Je blijft in mijn gedachten, de stijl hoe je met me danst, ik kan niet langer wachten. Jij denkt mij totaal in trans, Waarom liet je mij bewegen? sloeg mijn hoofd op hol? Waarom liet je mij niet staan? Wat heb jij met mij gedaan?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 Waarom, waarom, wat heb je met waarom, gedaan? waarom, liet je waarom, bewegen? waarom, liet je mij waarom, staan? Oh, waarom, waarom, waarom, waarom, waarom, je mij niet staan? waarom, liet je mij bewegen? Wat heb je met mij gedaan? In het hoofd, in het hart. Willem Jensen Milonga. Ja, ken je die ook, of niet? Ja, ja, ik kwam ja, laatst dag dag dag tegen van. bij uh, Marco, toevallig. Ja, Marco de, de, de, de Ja. Ze noemen hem uh, dus uh, de Nederlandse Julio Iglesias. Dus, uh, yeah. Ja, nou ja, het, het lijkt er wel op, ja. ja uh, het, oh, nou zeker het, het, het, het, het, weten. Ik bedoel, Mooi stem. <laughs> ja, toch? Ja. Hé, hey, um, nou ja, we hadden er uh, uh, net eventjes over uh, uh, Ja. welk nummer we zouden uh, draaien. En, en ik leef vandaag. Ik leef vandaag? Nee, ik, ik... Ja, zeker ook alweer ja. een paar jaar geleden. Gaat zomaar door hè, de jaren. Ja. Ja. ja, ik leef vandaag, maar morgen niet. Ik hoop het wel. <laughs> okay. Ik hoop er nog weer wakker te worden. Ja, nee, nee. maar goed. Uh, ja, het zijn allemaal wat, wat uh, feestelijke platen. Ja. Ja, dat is, de, zoals ik net ook al zei... Van, soms denk ik wel eens... Ik ga bellen doen, maar ja ik, ik, ik hou hier toch meer van... Uh, lekker vrolijk, moet een beetje feestgelijk zijn. En uh, dit was trouwens uh, Geen Koffer, Ik Leef Vandaag. Ook geproduceerd door uh, Jeroen Dirksen. En uh, Jeroen, ja, die, uh, die heeft dan een studio... Of tenminste een soort kelder... In, uh, net over de grens van Duitsland. Nederland-Duitsland. Ja. En dan gaan we, hey, zitten we in de kelder te brainstormen van... Uh, Goh, wat gaan we weer maken? En... Uh, ja, daar is deze ook weer eentje van, zeg maar. Ja. Ik leef vandaag. Ja, want uh, sta je ook, uh, ook nog wel eens op Jordaan Festival of dergelijke? Of... Uh, nee, wel het uh, Mokum in Schagen. Mokum daar, Schagen. Daar sta ik wel. Okay. Of Mokum in uh, Medemblik ook nog te staan. Oké, okay. ja. dus uh, dat soort feesten in ieder geval wel? Ja, ja, ja. De zomertours natuurlijk ook wel. Ja, ja. Ja. En het feest op plein? Feest op het plein. Ik sta wel op pleinfeesten, maar niet feest op het plein. Nou wel, uh, op, uh, de ja, van de. Hoe heet het? Uh, de Avro uh, Tros? Uh. Nee, nee, nee. Nee. Welke je in de Efteling mee geweest? Oké. Okay. Winter Efteling? Ja, de Winter Efteling, ja. Dat was heel leuk. Oké. Okay. Ik uh, ga hem even draaien. Ja. Ik leef vandaag. Super. Polonaise? Ja. Mag, mag. <laughs> Is een dag niet geleefd We weten al langer Je krijgt wat je geeft Mijn dromen en wensen Zijn allemaal raak Het leven dat geeft je Wat jij ervan maakt.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 All these at home and does her pretty face and in the evening she still swing it with the band. Oh blah dee, oh blah da, life goes on, yeah. La la la la life goes on Oh D, oh blah da, life goes on. Oh yeah, la la la.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 Zo, obladi, oblada. En dat allemaal van Mr. Cowboy. En aan de telefoon hebben we Jan. Jan Koelvoet. Een hele goede ja, middag nog, eventjes. Ja, goedemiddag. goedemiddag. Hallo. Hey. Ja, hadden we hadden het net al over. Hoe is het met je? Hoe is het met jullie? Ja, ja prima. Het is. Uh, ja, vandaag is het, uh, elke zorgst de uh, voetbaldag van de kinderen van de kleinkinderen. En uh, dat is eigenlijk uh, vanaf 9 uh, uur tot meestal uh, tot vrij laat in de middag. Het was uh, vanmiddag hier uh, goed weer, dus dat, hebben we mee, uh, dat is me meegevallen dan. Ja. Vanmorgen was het minder, maar uh, voor de rest uh, gaat het prima. Ja, nou ja, de wind uh, wakkert weer een klein beetje aan, denk ik. Ja. Maar ja. goed, als het daar weer blijft, dan is het niet zo erg. Precies, ja. Hey, en uh, de nieuwe single, leef vandaag? Ja, ik, de tweede single van dit jaar in uh, april bracht ik uit uh, Ga je dromen achterna. Ja. En uh, ja, het is nu de tweede single dus, uh, die uh, ongeveer een, een, uh, ja, een week of vijf geleden uitkwam leeft vandaag. En uh, ja, ik moet zeggen van, uh, ik ben er toch wel blij mee. En uh, ook uh, bij opredens en uh, ja, in de omgeving, dus uh, op de radio toch zeker, hier in ja. de regio doe, doe je het heel goed. Ja, lekker. Ja, ik, ik kan niet anders zeggen, toch? Ja, het is toch uh, ook uh, bij opredens, gewoon de mensen die, die vragen erom en... Uh, die gaan toch uh, gewoon lekker in de polonaise. Dus uh, heel vaak. En ja, het is ook een uh, liedje met een, uh, met een ja, positief, een, een stimulans voor mensen die een, een steuntje in de rug nodig hebben. Ja. Want uh, daar gaat het er eigenlijk om. En uh, ja, goed, elk huisje heeft zijn kruisje. Ja, zowel. En uh, iedereen heeft wel een schat. Dus uh, dat uh, zo is het toch. Ja, ja. Ja, ja dat is, uh, daar is geen woord van gelogen, Jan. <laughs> ja. maar... Ja, wat, wat, wat uh, kunnen wij nog uh, verwachten dit jaar? Ga je nog wat, uh, wat leuks doen met kerst? Of, uh... Nou, uh, er staat eigenlijk toch weer een uh, nieuwe single op de deur. En uh, dat is niet alleen voor mij, maar ook voor Peter van Zundert waar ik dus uh, gewoon uh, heel vaak uh, de opdracht mee samen doe. Ja. En uh, ja, dus het, hij zal dit jaar niet meer uitkomen, denk ik... maar ik ga wel dus uh, de volgende maand bestudieweerden... met Manfred Engels. En uh, het is ook een single die eigenlijk ook wel... Ja, ik denk heel goed mee kan met uh, Carnaval dus uh, wat hier uh, dan uh, in februari dus uh, ook weer voor de deur staat ja. en uh, ja, ik hoop natuurlijk ook de stengel van Lee van Dijt, dat hij het ook uh, gewoon doet kijk bij wij, wij, wij Carnaval gaan we ook uh, heel veel leuke dingen doen want ik heb elke zondag met Carnaval heb ik uh, een bus, zelfs twee bussen en uh, dan gaan we met de vrienden en uh, fans en uh, ja, uh, gaan we dus een aantal cafeetjes rond en ook daar zingen wij het is altijd een superleuke middag. Ja. Ja, ook uh, zelf is het een uh, Roosendaal carnaval. En uh, daar sta ik zelf op een bar. Hè? Dus op een... Uh, ja, zo'n Engelse bus, zeg. wel zo'n dubbeldekker. Ja, geweldig. We gaan je het select te zingen. Dus... Ja. Uh, ja, dus... We gaan leuke dingen doen. Ja. Hé, hey, en uh, zit er nog een uh, duet in met uh, Petra, of niet? Ja, we zijn weer bezig. Ja. En we gaan ook dus uh, daar de studio uh, mee in. Met een... Uh, ja, ook weer om een... Uh, een duetsingel te doen... en uh, uit te brengen. En dat is altijd, uh, ja, altijd gezellig. Ook als we opwezen, gaan we hebben samen... veel lol. en uh, Ja, dat, uh, dat komt helemaal goed altijd. Ja, nou ja, daar, daar doe je het voor, toch? Jazeker. Ja. Kijk, de mensen die vinden het leuk, nou, wij ook. En we maken er echt gewoon een hele amusante uh, middag van. Ja, dus uh, doen echt uh, echt wel... Uh, met het publiek gewoon... ja, die... die uh, ja... ...doen gewoon, gewoon hele leuke, leuke dingen samen... ...en het is gewoon echt een beetje... ...ja, ook wel uh, lol maken met ja. het publiek... ...en dat, uh, dat goed, dat maakt de mensen blij... ...en dat uh, voelt zelf ook heel goed. Ja, toch? Ja. Hey, um, ga jij nog wat, uh, wat anders doen... Uh, het ...komende voorjaar... ...behalve dan uh, het carnaval? Uh, we gingen vorig jaar gingen we met een bus... Uh, ...met een stem naar, uh, naar Duitsland... Uh, ...ik denk dat dit jaar het uh, misschien toch anders gaat worden... Dan gaan we dus uh, misschien wel naar uh, het noorden... naar uh, Tessel toe. Okay. om uh, Waar ik ook al verschillende keer ben geweest... en ook gezongen daar. En uh, ja, dat uh, is altijd een heel uh, groot vermaag geweest. Ja. Uh, dat gaan we dus uh, doen. En, en ja, uh, natuurlijk uh, de opgevingen die zijn er. En uh, uh, even, even zien... Ja, ik kan er twee dingen die in ieder geval uh, doorgaan. Het is dus bij carnaval die ik noem... en uh, in de april mei naar, naar Texel. Met een, een, leuk, een leuke club weer. En dan gaan we ook weer zingen. En uh, kijken we ook weer naar uit. Oké. Okay. Hé hey Jan, uh, kunnen mensen jou nog ergens volgen? Ja, social media. En, uh, ja, natuurlijk. Maar ook, uh, ik heb een eigen site. En, uh, ja Of uh, als gewoon uh, op Google uh, Jan Koevoet, Dan komen ze zelf, zelf ook bij mijn website. Ja. En uh, daar kunnen ze dus alles uh, vinden wat uitgebracht is. Wat, uh, hoe het begonnen is van die nu 22 jaar. En uh, de laatste uh, acht jaar staan met Petra. Maar uh, ja, dat is natuurlijk in die, die twee jaar is er heel veel gebeurd. En uh, ik heb uh, hele leuke dingen meegemaakt. Ook uh, in het uh, vier grote concert gehad hier in Roosdaan in de Kring. In het uh, theater. En uh, ja. ja, met het live orkest. Met alles erop en eraan een showballet. Nou, het is... Uh, ja, kijk. Dat gaat waarschijnlijk... Uh, volgend jaar nog niet van komen denk ik, want daar ben je toch, dat heb ik uh, even kijken, in 2021 de laatste keer gedaan. Uh, maar goed, dat kost best veel voorbereiding en ik wil het ook allemaal zelf uh, gewoon meemaken en organiseren. En uh, dat kost veel tijd. En uh, ja, het is uh, ja, het publiek moet natuurlijk ook komen. Het was het laatste keertje naar nou, prima, 2021, maar ik moet even altijd even afwachten. Dus uh, want er is zoveel te doen eigenlijk, ook op, uh, op muzikaal uh, terrein. Ja. Dus, uh, maar goed, dat uh, dan kun je ook op een uh, website, kun je daar het nodig van terugvinden. Oké, okay, dus noem nog één keer je website, dan gaan wij hem draaien. Ja, de website is uh, www.jankoevoet.nl En ik wil jullie hartstikke bedanken voor dit interview uh, en de promotie. Kijk Ik hoop dat hem heel vaak gaan draaien, natuurlijk. Want, uh, ja, dat zou ik... Uh, we zijn blij mee, zijn, maar in ieder geval bedankt. En voor de luisteraars, de nieuwe single van Jan Koevoet, leef vandaag. Hey Jan, dankjewel en een heel goed weekend. He. Een heel goed weekend. Hey, Groetjes op, Petra? Ja, ga ik doen. Dankjewel. Oké, okay, hey, dankjewel. Doei, hoi. Is er een voor verdriet? Al ziet dat een ander niet? Je voelt je Zit ook in jou, al is de lucht nog zo grauw. Na regen komt er zonneschijn, zo zal het altijd zijn. Vergeet nu maar wat achter je ligt, een lach op jouw gezicht. Zie de mensen om je heen, je bent niet meer alleen. Begin de morgen met... Hedelijk Zo, dat was hij dan. Uh, leef vandaag, Jan Koevoet. Uh, ja, wat vind jij ervan, uh, Kimberly? Ja, gezellig nummer. Ja, ja. ja. Leef vandaag. Leef vandaag. Ja, ik moest We ineens naar jou denken. Ja. Ik leef vandaag. <laughs> leef vandaag, inderdaad. Ja. Hé, hey, maar um, nou ja, uh, uh, waar kunnen mensen jou eigenlijk volgen? Uh, ze kunnen natuurlijk ook op mijn website kijken. www.kimberleyontour. Die ligt er even uit wegens uh, onderhoud. Maar uh, je kan me ook, ook op Facebook volgen. Kimberly Hennipman. Dus niet Hennep, Hennep. maar Hennipman. Hennep. Ja, dan kunnen we vriendjes worden. En ik deel eigenlijk alles uh, ja, qua muziek. Uh, toch wel wat ik een beetje doe. Uh, eigenlijk alles op uh, Facebook. En ook waar ik ben, waar ik te vinden ben. En uh, daar kan je eigenlijk alle info wel uh, vinden. Mooi. Dan... Hebben we alles. Uh, Bijna alles, do hè? Do doorgesproken. Okay. Bijna alles. Hé, <laughs> hey, maar, um, Ja, nou ja. We, uh, we gaan in ieder geval. Uh, Viva, uh, vino en champagne. En champagne. Uh, geval, ja, leuk, uh, gaan we lekker. Inzetten, als uh, als eind uh, eigenlijk. Ga straks aan de pizza? <laughs> hey. Gelijk heb je. Ja. Hé, hey, dankjewel voor je komst. Hey, jullie bedankt voor de superleuke super interview. En ja, voor alle gedaan. support natuurlijk. Ja, graag gedaan. En ik eh, wens je een heel fijn weekend. Ja, jij ook. Yo. Of jullie ook. Moet ik ja, dank je. <laughs> hey, tot de volgende keer. Doei. Doei. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Zometeen, uh, ja, Michael Anthony Austin hier bij ZFM Entertainers voor You. Tot zo in de tweede uur. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.